Goedenavond, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Tiger King Joe Exotic blijft nog heel lang in de cel. In hoger beroep heeft de dierentuinbaas 21 jaar cel gekregen. Het is volgens de rechter duidelijk dat hij opdracht heeft gegeven om zijn grote vijand, dierenactivist Carol Baskin, te doden. Carol Baskin is so influential. That Carol Baskin and Carol Baskin. I consider that bitch to be one of the biggest terrorists in the exotic animal world right now. Carol Baskin. Die opdracht werd niet uitgevoerd omdat de huurmoordenaar in werkelijkheid een FBI-agent was. Joe Exotic is ook veroordeeld voor het doden van vijf tijgers en illegale dierenhandel. Twee jaar geleden kreeg hij 22 jaar cel, maar door fouten in de procedures moest dat opnieuw. De straf valt voor de Netflix-beroemdheid dus één jaar lager uit. De provincie Brabant is op de vingers getikt omdat de Efteling te veel bezoekers naar binnen liet. Er mochten vanwege stikstofregels maar 5 miljoen mensen per jaar naar binnen, maar daar ging de Efteling steeds overheen. De provincie liet dat gewoon gebeuren en dus stapte omwonenden naar de rechter. En die heeft nu besloten dat de provincie moet handhaven. Sommige mensen hadden vandaag problemen met de corona check app De boosterprik werd gezien als tweede in plaats van derde vaccinatie en dus kregen ze geen QR-code. Dat was een foutje van de app, zegt het ministerie. Inmiddels zou het opgelost moeten zijn. Een priester in Florence in Italië krijgt een boete van de stad omdat hij veel te vaak aan de kerkklokken hangt. Omwonenden hadden geklaagd dat hij soms wel 200 keer per dag de kerkklok af laat gaan. Dat werd ze een beetje te dol. Ze konden nauwelijks slapen, werken of uitrusten door het geluid. De zaak speelt al jaren, want de priester wil niks weten van de overlast. Nu heeft hij een boete van 2000 euro gekregen en hij mag alleen nog aan de klok hangen als er mis is of als oproep tot gebed. Het weer nog. Het is bewolkt en het kan een beetje regenen. Vannacht niet kouder dan 6 graden. Morgen aan de kust soms zon. Verder bewolkt. Het wordt 10 of 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10. De ring van Amsterdam. Bij Durgerdam is de verdraging 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Van de enige echte maestro van de Franse moderne muziek, Stromae. En die hem ook geweldig aankondigde, dit nummer, in een Franse talkshow. Dat de hele wereld overging, dat fragment. We zijn aanbeland in het tweede uur van Jammer en de M&M's. En de M&M's hebben er ook nog steeds zin in, ook dit laatste uurtje. En we gaan even het uh, Zandvoorts kwartiertje in. Ook al gaat die maar tien minuutjes duren. Maar dat uh, maakt eventjes uh, niet uit. Want we gaan even iedereen langs, uh, Mirko. Hoe was jouw uh, januari maand? Druk, zeker. Extreem druk, ja. Ik weet niet, wat, wat wil je weten? Wat, uh, wat, wat voor nou, waar waar, waar ben je al zo al mee bezig geweest? Wat je in de eten wil gooien? Nou ja, wel natuurlijk uh, met Zee. De partij waar ik uh, onderdeel van ben... hadden we de aankondiging van de kandidatenlijst. Dus er is nu ook eindelijk bekend dat ik... Uh, lijsttrekker ben geworden. Gefeliciteerd, Ja, ik. dank je. Ja. Ja. Ja. Dus uh, dat was natuurlijk wel een heel leuk moment. Heel veel felicitaties gehad. En uh, ja. Ja, dat was eigenlijk wel waar we de hele week ook naartoe werken. Of de hele maand. Gewoon uh, de hele maand mee bezig geweest. Voorbereiden. En ook nog steeds achter de schermen keihard aan het werk. Ja, ja want jullie gaan ook nog een verkiezingsprogramma presenteren. Absoluut. Ja. Ik denk over uh, twee, drie weken zoiets komt dat officieel naar buiten. Dus... Uh, dat okay. is nu momenteel en ook, ook deze maand al achter de schermen alleen maar aan geschreven en aan gezeten en gepraat mm -hmm. met experts en, ja enzovoort. <laughs> Oké, okay, nou ja, over die uh, politiek gesproken ook even een Zandvoort nieuwtje. Een uh, VVD-raadslid keert namelijk terug bij de oudere partij Zandvoort OPZ op, de, op die kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. In december vertrok uh, Belinda Geurensen uit de VVD-fractie... vanwege de verstoorde omgangsvormen van zijzelf in de gemeenteraad... en de verhouding tussen het college en die raad zelf. Uh, nog geen drie weken later, op 12 januari, werd bekend... dat Geurensen zou terugkeren op de kandidatenlijst van oudere partij Zandvoort. Nou ja, op, een op zijn minst opmerkelijke ontwikkeling uh, kun je dat wel noemen. Uh, uh, ja, en dit, uh, dit is uh, goed om nog te blijven volgens staat overigens op nummer 2 van de OPZ. Dus een grote kans ook dat ze in de raad uh, komt te zitten dan weer. Ja. Um, Mike, hoe was jouw januari maand? Um, dat kan ik niet bedenken. Dus het zal vast niet zo heel eventvol Hoe week. was afgelopen week? Wel oké. Oké, Daar gaan we verder naar uit. oké. Okay. Uh, nee, ik weet niet. Januari eigenlijk... Uh, ja, lekker weer opstarten. voor op, dat, ja. Opstarten. Januari zal dat de opstart maand weer even inkomen na de kerstvakantie ja. en... Uh, ja. ja, het werd uh, vrij uneventful eigenlijk. Ja, nog een apparel uh, spritje erin. Ja. Uh, aardgasboring uh, voor de kust, dat is het volgende Zandvoorts nieuwtje... dat uh, in januari toch wel een beetje het dorp uh, domineerde. Want sinds enige tijd is er voor de kust van Zandvoort... een boorplatform in de Noordzee verschenen. Zo nu dan zijn er ook vlammen te zien, wat kan duiden op het afwakkelen van gas. Uh, nu staan er natuurlijk vaak boorplatforms langs de Noord-Hollandse kust... Maar volgens Karim Elkebali van GroenLinks zandvoort staat deze wel heel dichtbij uh, op de bebouwing. Hij maakt zich zorgen en heeft opheldering gevraagd bij het Zandvoort college. Ik vind het uh, wel grappig dat zoiets gewoon ineens verschijnt. Dat niemand daar vanaf. gewoon staat nu echt van. is ineens verschenen. Als of hij er ineens gewoon. Ja, ah, wat, ah, ja, wat ik ook heel gek vind. Je moet eigenlijk bij het ministerie van uh, uh, Landbouw uh, nee, uh, meibouw zijn. Ja. Zeg maar. Dan denk ik van, hoezo ga je dan in de gemeenteraad in Zandvoort om ophelden? Ja, wat doet dan? dat ding nou, op de Noordzee? Moet, nee, maar wat het dingetje is, is uh, er is natuurlijk een gedeelte van de kust... en een stukje van de zee uh, waar Zandvoort ook nog iets over te zeggen oh, heeft. Ja, drie kilometer voor mij. En inderdaad, een stukje verder, daar gaat het dan landelijk over. Maar dit staat zo op een uh, grenswaarde uh, ook wel wat dat betreft. Dat je toch wel kan afvragen. En ja, voor de Zandvoort is het natuurlijk belangrijk om te weten wat daar uh, gebeurt. En ja, misschien weet het college dat uh, de antwoorden daar uh, wachten. De raad zit in ieder geval nog. Uh, moet het de raad nog even ja. op wachten? Ja. We zitten niet te wachten op natuurlijk één uh, groot olievlek in één keer in de ochtend. Ja, of, hey. of zo'n Groningen-situatie dat er ineens. Uh, nee, nou, nee, dat, ja, dat, dat zou niet in, snel moeten. De, de, de eerste aardbeving eerst, e was laatst al. Dus binnenkort dat we al schadekleden Ja, door ja. ja, een op het dak. Nee, staan. We hebben ook nog een actie van de horeca uh, afgelopen maand. Uh, was dat. Uh, talloze dorpsgenoten gaven zaterdagmiddag 15 januari gehoor aan de oproep om een terrasje te pakken. Toen waren de horeca namelijk nog gesloten samen met de cultuur- en evenementensector. Ook al was het water koud, hebben ze toch de zandvoortse horeca een hart onder de riem gestoken. En zag 1 uur stonden er al rijen voor de takeaways. En kon Lee Towers vanuit de terrassen, de speakers natuurlijk... Uh, en met de solidaire winkels het nummer You Never Walk Alone uh, draaien om de Zandvoortse saamhorigheid te onderstrepen. Hier maakt de videoplatform Zandvoort Insight ook een reportage bij. En dat is zeker de moeite waard om die nog even uh, terug te kijken. Afgelopen woensdag natuurlijk uh, de heropening van de horeca en ook de cultuursector. En voor evenementen is ook weer wat uh, meer nodig. Dat was een leuke video van Zandvoort Insight. Nou, dankjewel. <laughs> okay. uh, ja. en, uh, Mickey, jij is zeker ook wel blij met dat er nu weer uh, wat meer kan? Ja, ja, zeker, uh, absoluut. Uh, hè, als student uh, wil je graag een studentenleven <laughs> hebben. En uh, dat kon uh, bijna anderhalf jaar lang niet. Dus ik ben blij dat het eindelijk een keer open is. Uh, denk weer. je dat het nu ook gewoon echt gewoon voor altijd wel weer kan? Nou, ik denk dat, dat uh, wat nodig is, is dat uh, ze bij, uh, in Den Haag even moeten inzien... dat corona een virus is, net als de griep. En dat we er gewoon mee moeten leren leven. Dat is wat ik daar op dit moment nu zo Ja, maar het is, kom, het, kom, het daar daar daar daar daar daar daar daar uitspraak. Na zo, nee. na zo lang. daar daar het hier ook niet helemaal mee eens. Ja, daar daar daar daar daar daar daar daar de daar daar ook nee, daar het, ik, het blijft ik, zo doorgaan. Ik, ik snap ja, je punt, op. maar om te zeggen dat het eigenlijk gewoon een virus is... en dat het een griep vind ik een beetje... Ja, uh, nou, ik, weet, je, het, weet je wat bedoel, het is? Ja, nee, nee, wat okay, het is? Okay. Wacht, oh, stop. De WHO heeft afgelopen ja, maand ook gezegd... Van het kan gaan naar een griepje, en zeker door die omicron variant ja. Want uh, als je veel mensen besmet, ja, dat wil een virus. Maar Verlijk. er gaan ook aanzienlijk mensen, minder mensen aan dood. Het ja. is dus nog even afwachten hoe dat gaat... Ja. En, uh, ja, we kunnen hopen dat dat uh, ja, inderdaad ja. zo is. Zeker hopen. Maar ik snap inderdaad, ja, mensen die zeggen al vanaf het begin dat het een griepje was. En dat was natuurlijk uh, echt niet zo. Uh, uh, de, maar nu uh, wordt we ja, positieve geluid. En we ja. hebben natuurlijk ook een nieuwe minister. Dus uh, een nieuwe bestuurscultuur ja. is geboren. Of tenminste, dat uh, moeten we maar uh, even zien in de politiek. Dat beweren ze, zeg maar. Ze dat, zeggen uh, het. <coughs> ja, ik, uh, ik denk het wel. Uh, hij ziet in ieder geval de ernst van de situatie in. Dan uh, gaan we even door naar nieuws uit de wijk Nieuw-Noord. Uh, want dat is ook een belangrijke wijk... waar nog de nodige zaken moeten gebeuren de komende jaren. Er wordt een voorstel gedaan dat heel veel dingen omvat... Uh, aan de gemeenteraad. Vandaar ook de titel Masterplan Nieuw-Noord. Het masterplan is het schetsontwerp met daarin alle uitwerkingen... zoals ruimtelijke inrichtingsvisies, parkeeranalyses, waterinfiltratiekaarten... En dergelijke. Dus het gaat vooral om de openbare ruimte die de komende jaren uh, flink onderhanden wordt genomen in de, de wijk Nieuw-Noord. -Dus. Er werd in de gemeenteraad uh, de afgelopen week positief op gereageerd en vervolgens ook unaniem mee ingestemd door alle 17 zetels. Verantwoordelijk wethouder Enoverij belooft dat de wijk dus de komende jaren een heuse intensieve metamorfose zal ondergaan. En uh, dat moeten we dan natuurlijk nog maar zien, maar het is in ieder geval positief uh, dat de wijk uh, waar wij wonen, Mike... Uh, een beetje wordt opgeknapt. Ja. ja, ik vond het plan ook mooi uitzien. Uh, ja. Ik vind alleen de naam... Al het ja, net het kort over New over Het masterplan. Nieu Nieu New York, moet je mij horen dan? New Noord. New York, en ja, dit is toch een andere plek? Nee, maar gewoon nieuw masterplan New Noord. Ik bedoel, hoe masterplan is, is? Is alles in New Noord dan opgelost? Nee, het is de via tal van plannen. Ja, dus, dus los van de naam van het plan... Uh, vind, ik het, uh, vind ik het er goed uitzien. En ik hoop dat het uh, mooi tot ja. terecht komt ook echt... Ja, ik, uh, we gaan het zien inderdaad. En het is goed dat er nog zo op, uh, in deze raadsperiode best wel veel ontwikkeling in uh, gang zijn gezet. Kijk, ik hoop ook vooral nog, nog even een laatste ding erover te zeggen. Dat, dat ze echt aandacht blijven stoppen in het, uh, het onderhoud daar. Want het duinonderhoud in, ja. in Nieuw-Noord is momenteel, nou niet, dat gebeurt te weinig. Uh, maar ook gewoon zorgen dat de straten schoon zijn, dat soort zaken. En ik denk van ja, als je dan zo'n plan gaat doorvoeren is heel mooi. Maar zorg ervoor dat het in ieder geval tot die tijd schoon is. En ook dat als eenmaal het plan is doorgevoerd... dat het dan ook allemaal goed onderhouden wordt en ook schoon blijft. Dat is echt mijn enige ja, ja. kanttekening. Maar verder dan dat uh, ben ik ook vrij positief. Ja, precies, inderdaad. En uh, we gaan straks even nog naar een discussiepuntje. En dat heeft met het volgende, volgende te maken. Vrijdag 18 februari vindt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... namelijk een jongerendebat plaats in Zandvoort... Van 7 tot 9 uur live vanuit het HDMZ Museum zullen die avond de deelnemende partijen met elkaar in, het debat, in debat gaan over de toekomst van jongeren in Zandvoort. En uh, ja, jij kan er natuurlijk ook aan, uh, bij, bij aanwezig zijn. En daar tijdens het debat mee praten over wat voor onderwerpen volgens jou zouden moeten spelen in die verkiezingscampagne. Houd de kanalen van Zandvoort, kiest daarvoor in de gaten voor de laatste info over ook deze bijeenkomst. En er worden ook nog allerlei andere themadebatten georganiseerd... in aanloop naar, die, uh, verkiezings, uh, naar dat verkiezingsmoment in maart. Het jongerendebat wordt overigens geproduceerd door Sandford Insight... in samenwerking met uh, Zandvoort Kiest dus. En uh, over dat gesproken, over die jongeren in Zandvoort, daar gaan we zo meteen nog even verder over praten. Want ik ben natuurlijk heel benieuwd uh, hoe de M&M's in de studio denken... over de toekomst van zichzelf in uh, dit mooie dorp aan de, uh, de Noord-Hollandse kust. En dat gezegd hebbende gaan we natuurlijk weer even over naar muziek... die ik er nog even bij moet pakken. En uh, ja, die hebben we hier staan. En dat is dit keer... Nog uh, even rekken. Nee. Ja, oké, okay, dus ondertussen is die een fout in je it nee Nee, nee, nee, staan, nee. Hij, hij, staat, hij, hij gaat al zingen. Kijk, Aurora met Runaway. I was listening to the ocean I saw a face in the sand But when I picked it up Then it vanished away from my hands dark. I had a dream I was seven Climbing my way in a tree I saw a piece of heaven Waiting impatient for Dawn. And I was running far away Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows And I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain But no, take me home Take me home where I belong I can't take it anymore Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. Though. van Zandvoort. Heerlijk nummer, van zes jaar geleden alweer, van Major, Laser en DJ Snake. En we gaan ook als een slang door dit programma heen, want de tijd vliegt voorbij. De M&M's worden al lekker naar binnen gewerkt door de M&M zelf. Want die hebben we natuurlijk wel gehaald, dat past Ik wel bij het programma. Gegeten, ook even zwaaien naar de webcam voor de kijkers thuis. Hallo, goedenavond dames en heren. Het is bijna half negen, dat betekent dat we zometeen gaan naar de M&M hit van de maand. Uh, maar we gaan eerst even naar het discussiepuntje. En uh, dat is toch wel in het kader van het jongerendebat... waar we het net ook al even kort uh, over hadden. Van nou ja, uh, we gaan even kijken naar... wat zou er nou echt voor uh, jongeren nog nodig zijn uh, in de komende jaren? Wat zou er aan gewerkt moeten worden om uh, Zandvoort... ook een betere plek te maken voor die jongeren zelf? En hoe kunnen we dat uh, beter doen met ons eigen jongerenpanel... Uh, die uh, allemaal twintigers, uh, zeg maar... Uh, die ook in Zandvoort wonen. Ik begin even bij Mirko, want jij hebt natuurlijk een hele partij. En uh, wat is eigenlijk uh, jullie, uh, nou, ik wil niet vragen jullie stampen, maar wat zou je vanuit jezelf willen zeggen van... dit is, dit is echt belangrijk om uh, te doen voor uh, jongeren? Nou, waar ik me al wel uh, een tijd uh, druk over maak... is voornamelijk het feit dat je als jonge persoon tegenwoordig... steeds moeilijker kapitaal opbouwt voor als je ouder bent. Dat is misschien een wat ingewikkeld punt... Uh, maar dat komt natuurlijk omdat we steeds meer naar een deeleconomie gaan. Vroeger kocht je software, tegenwoordig huur je het eigenlijk elke maand. En dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes. En dat is iets wat lokaal gebeurt, dat is iets wat landelijk gebeurt. Dat is iets wat op, een, op eigenlijk elk niveau gebeurt dat steeds meer. En uh, ik denk dat vooral in het kader wonen, dat het heel mooi zou zijn... als er vanuit uh, de gemeente Zandvoort een regeling zou worden getroffen... misschien in samenwerking met een provincie Noord-Holland of met iets anders... Uh, om te zorgen dat jongeren de mogelijkheid krijgen om ook voor een woonhuis... Uh, kapitaal op te bouwen. Dus een soort van uh, ja, sociale koop of iets dergelijks. En dat is zeker okay. iets wat uh, naar En voor dat zou dan komen. vanuit de gemeente moeten komen? Uh, nou, dat denk ik niet. Dat is natuurlijk heel, heel kleinschalig, hè, de gemeente. Dus uh, als het gaat om dat soort bedragen in ieder geval. Dus ik denk dat dat in samenwerking zou moeten met de provincie. Ik weet ook dat de provincie bezig is met zo'n soort concept. Dus dat je zeg maar een huis uh, uh, kan kopen uh, voor een prijs die eigenlijk alleen maar de waarde is van het stuk grond en het huis zelf dat je er dan maar een x-periode mag zitten... en dat je het dan ook niet met een gigantische winst mag verkopen... en dat het ook constant voor dat doel uh, gebruikt moet blijven worden, zeg maar. En daarmee zorg je dus eigenlijk dat de jongeren die... of de jongeren, misschien ben je dan tegen die tijd al 28, weet ik veel... maar dan zorg je in ieder geval dat je in die tijd dat je daar woont... dat je een bepaald kapitaal hebt opgebouwd. heb je misschien 30.000 euro als je klaar bent met daar wonen... En dat kan ja. dan weer zorgen dat je hypotheek voor je volgende huis... een stuk makkelijker kan uh, afsluiten. En dat je dus makkelijker naar de daadwerkelijke koopmarkt toe kan. Dat vind okay. ik, ik ja. heel belangrijk. Zeggen, ik Interessant punt, even om bij die woning te blijven. Want ik denk, Mike, dat jij ook wel graag zou uh, willen blijven kunnen wonen ja, in Zandvoort. Ja, zeker. Nou goed, ik uh, zit dan af en toe wast voor de grap op woonservice te kijken. En dan, uh, met name natuurlijk de, de sociale huur en dergelijke. Uh, dat valt ook vies tegen. Dan heb je echt maar uh, één pagina resultaten En waarschijnlijk als je daar beregert, zijn ook weer de hele tijd in de wachtli wachtlijsten. Uh, Oh, dat, is, dat moet er sowieso meer komen. Dat speelt niet alleen in Zandvoort natuurlijk. Uh, dat speelt overal in dit land. Maar we zijn het echt over die, uh, die sociale koop... Ik vind dat toch best wel een raar... Nou ja, geen raar idee. Niet ook naar jou, maar als je een huis koopt... Wil je er toch eigenlijk blijven wonen? En dan wil je er toch niet verplicht uit moeten? Dat klopt, maar wat je, wat je als, als probleem krijgt... Dus stel, je zou daar mogen blijven wonen... Dan heb je eigenlijk ja. gewoon heel goedkoop een woning. Dat en is waar. That's it. Dus dan maar, ben je eigenlijk als overheid... Uh, uh, geld aan het weggeven zonder ja, dat het een, okay, een ja. doel dient, zeg Ja, maar. ik zeg ook niet dat het niet <coughs> werkt, maar zouden zou daar geen betere oplossingen voor zijn dan bijvoorbeeld om zo'n zo probleem op te lossen? Nou ja, uh, idealiter zou je gewoon fatsoenlijke ja, koopwoning okay, willen hebben die ja, goedkoop waren, maar dan moet gewoon, ga dat maar afdwingen zonder ja, maar, dat jij... maar wat nou, stel, je koopt zo'n sociale koopwoning dan toch <coughs> en dan moet je na vijf jaar uit. Maar wat als de woningmarkt in de tussentijd instort, dan heb je nou, een hypotheek... Uh, maar kijk, dat, dat zijn natuurlijk risico's. Hè? Ja. Dus het is ook niet van eh, sociale huur blijft dan bestaan. Alle ja. andere opties blijven bestaan. Het is gewoon een extra optie ja, okay. voor een specifieke groep ja. mensen... om ja. door te kunnen groeien. En ik denk ja, dat ja, okay. dat uh, in mijn ogen is dat een hele welkome toevoeging... Ja. want ik ken ja. heel veel mensen van rond de 30 die gewoon echt vastzitten in de sociale huursector. Ja. Ja, die kunnen ja, niet we, verder. We Heel merken op, wie hier op, de politicus is, hè? Ja, ik, nee, nee. Op zijn, op, Goeie vraag, al Of op zijn ja. natuurlijk altijd. Maar ja. dan denk ik, dat zal dan denk ik, van mij gebeuren. Dan kom je zo naar huis voor vijf jaar een storte markt. En dan ben je ineens, heb je 30.000 verlies gemaakt. Dan ben je zuur, ja. Ja, dan ben je de lul. En we gaan even langs Mickey ook nog even voor dit punt. Wat betreft openbare ruimte, zou er nog iets moeten komen? Misschien het uitgaansgebied in Zandvoort is natuurlijk... Ja. Misschien ook niet zoals het zou kunnen. Mijn specialiteit nou, uitgaan. Nou, kijk. Ja, dat ja, een soort van. Uh, nou, kijk, Zand is natuurlijk geen Albufera of een Gerso. Maar het zou wel leuk zijn als we wat meer van dat soort clubs zouden hebben. Uh, ja, het brengt ja. toch weer meer toeristen. We hebben al veel toeristen. Ja, dat, dat je gewoon een keer een avondje uit kan in, uh, in Zandvoort in plaats van Amsterdam. Ja, dus dat scheelt ja, ja. ook weer met de trein. Want de laatste trein die vertrekt om... Uh, half één, nou, ja, daar sta je. Ja, dan ben je net lekker bezig, weet je wel. Uh, lekker aan het pompen en dan is het... Uh, ja, jammer joh, ik ja. moet, uh, ik moet uh, de tram hebben om kwart over twaalf. Omdat ik met de trein... Uh, dan dus sta je lekker op de tram, want wij staan er een half uur. Ja. Elf uur open die token, en ja. dan moet je weer weg een half uur laten. Ja, dus ik vind Amsterdam sowieso best wel grimmig soms. Ja. Um, nou ja, je zou het eigenlijk gewoon allemaal in Zandvoort uh, willen kunnen doen. Ja, ja Haarlem is... Ja, Ga je met de auto, dan moet je parkeren, kost geld. Of ja, maar... weer een Bob. Ja, ga je ha met de fiets, ja. is het net een tikkie te ver. In Haarlem heb je hetzelfde probleem: ook die laatste trein. Die gaat dan kwart voor twaalf. Ja, ja. Dan moet je inderdaad ook met de trein. Anders. Maar en, en in Haarlem heb je geen trams, dan moet je dan naar het station zien te komen met een bus. Ja, na ja, nou een Apparolsprits. Uh, oh. Mickey, heb jij nog uh, de, de, iets anders waarvan je denkt: nou ja, dit gaat er eigenlijk al goed. Dit, dit zie ik om me heen gebeuren. En ik uh, denk van, uh, nou ja, eigenlijk is Zandvoort best wel een goede plek voor, uh, voor jong. Uh, ja, ik heb eigenlijk geen klachten. Uh, zo. Nee, want je zei inderdaad net ook, ik zou eigenlijk niet echt meteen iets uh, kunnen bedenken. Dat is eigenlijk wel positief. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, ook nog even uh, voor het positieve puntje naar de, uh, de, de politicus. Uh, <laughs> wat gaat er al goed in, uh, in jong Zandvoort? Ik denk dat je... Uh, wat in Zandvoort heel leuk is, natuurlijk de ligging hè, van het dorp. Dus er is gewoon heel veel in de omgeving. Je bent zo in, in Haarlem ook, als je bij wijze spreken nog veel meer wil. Uh, je hebt hier heel veel sportmogelijkheden. Dat is ook iets waarvan ik denk, van, dat vind ik echt uh, iets moois. Want er hebben heel weinig dorpjes van deze grootte. Dus uh, ja, ik weet niet. Dat, dat zijn wel twee dingen die in ieder geval zo direct naar mijn hoofd schieten. Er is gewoon veel te doen. Er is veel te doen. Dus ja... Uh, ja. Ja. ik weet niet ja, ja. Wat, wat wil je nog meer ja ik, ik, kan, ik kan nog wel verder doorgaan dat komt wel voor een later <laughs> moment uh, Mike nog iets aan toe te voegen nee eigenlijk niet nou helemaal goed ja ik ben natuurlijk 100 tevreden over hoe het uh, met jongeren gaat maar als nee, het maar zo de, dat al die geloof, band... dat geloof ik ook niet er is vast iets wat jij vindt ja ik ja. vind ja. Ook, nou ja ik nou, zou even beurt. al onze ideeën samenbrengen uiteindelijk zijn natuurlijk er is natuurlijk ook uh, een duurzaamheidsfonds wat opgezet voor allerlei klimaatdoelen. Er, is een, er zijn verschillende fondsen ook vanuit de gemeente. Ik zou natuurlijk bijvoorbeeld denken aan een soort van jongerenfonds, waar inderdaad die initiatieven dan uit gefinancierd kunnen worden, zodat je altijd gewoon een potje hebt dat speciaal voor de generatie van de toekomst bestemd is. Want ja, ik maak me wel een beetje zorgen dat Sanford leegloopt. Gelukkig hebben ze het in de politiek nu een beetje gezien dat het belangrijk is dat jongeren hier ook kunnen blijven wonen. Hè? Want wonen... Ja. Dan trek je het hiermee toe. Maar inderdaad, ook met uitgaansgelegenheden. Er is geld voor nodig. Dus, een uh, jongerenfonds, dat is. Uh mijn mening heel in het kort. En dan snel weer ja. vergeten, want eigenlijk ben ik uh, neutraal. We gaan. Ja, waarlijk, eigen mening. Uiteraard zijn er nog wel meer dingen, maar hè, die, die kunnen die binnenkort lezen bij, uh, op het partijprogramma van C. GELACH. Nee, laten we even sorry, sorry. Sorry. Dat is niet mijn mening, hè? Dat is niet jouw no, mening. Nee, okay. nee, maar mijn oh. mening. Even gewoon. Ja, van, hè, oh, dat, dat los kwam even wat even net ja, ik net heb. Ik heb wel ja. meer, maar dat, dat komt binnenkort. In de uh, zendtijd voor. Ja, even kijken. We gaan aan de volgende rubriek. De M&M-hit van de maand. Ja, en deze keer komt de M&M-hit van de maand. Het is niet per se een liedje uit deze maand, maar die komt van Mike. Uh, leg even nou, uit, hoe kom je op dit hoe nummer? Hoe kom ik op dit nummer? Ik zat gisteren in een Discord-call met jou. Met en mij. je zegt... ja. Um, ja we moeten een nummer hebben. En deze twee, die waren niet opkomen dagen in de call. Hey. <laughs> ja, ik was gewoon te jij laat. Jij was een half uur te laat. Mirko was er helemaal niet. Ik Dat was er in geest bij. Ja, jij was er in geest bij. <laughs> nee, mental maar mental support. Wat is nou een nummer? En ik was gisteren niet helemaal wakker, want het was al laat. Ik dacht geen zin in. Dus ik heb ja. gewoon het eerste, de beste nummer ik heb mijn playlist gepakt van deze maand. Uh, en die kwam ik eigenlijk bij toeval tegen. Het is eigenlijk, ik vind het helemaal niet zo'n heel speciaal nummer. Maar ik moest wat kiezen, want ja moest wat. Ik zat wat te denken aan andere nummers. Ik bedoel, uh, dit, deze maand was het natuurlijk uh, het ding dat uh, de zanger uh, Meatloaf was overleden en ik had daar oh, ook ja. wel een nummer van. Maar al die nummers zijn een kwartier en ik denk, ga ik jullie niet weer aandoen een nummer van een kwartier? Nee. Um, dus als je jezelf een nummer willen luisteren, het nummer I Do Anything For Love, ik een goed nummer, maar dat is te lang. Uh, het nummer Gasoline van The Weeknd. Um, we hebben al de The ja, uit like Less Than Zero ook. Ik had wat dingen van Katy Perry, maar ja, ik denk, ik doe maar de eerste, de beste, de nieuwste. Het nummer Heartbeat Song van Kelly Clarkson. En welk jaar Geen flauw idee. Nou, uit 2016, want okay. ja, ik verzamel de muziek. Dus dan zie je ook <laughs> okay. uh, het jaartal erbij. Inderdaad, uh, en uh, dat is uh, de M&M-hit van uh, deze maand. We gaan luisteren. M&M-hit van de maand. This is my heartbeat song. And I'm gonna play it been so long. Heartbeat, uh, die ging nog even door. En uh, dat was ook het signaal voor mij. Om de microfoon weer uh, lekker open te schuiven. Kelly Clarkson was dat met de Heartbeat Song. En uh, ja, dat nummer komt uit 2016. Ik vind het ook lekker om in dit programma... Uh, ook nog verder dan dat wat oudere uh, nummers te draaien. Want dat uh, heeft gewoon altijd een lekkere vibe. En we gaan nog even doordraaien hier bij uh, Jelmer en de M&M's. Uh, want uh, de, Mickey, jij luistert natuurlijk ook veel naar de house muziek. Uh, dat hoorden we al tijdens de ja. uh, kerstuitzending. Is dat nog steeds een beetje zo? Of ben, ben je ook een nieuwe weg ingeslagen? Uh, nee, dat is uh, zeker nog steeds hetzelfde. Uh, pop, top 40. Uh, dat wel wat minder top 40. Maar voornamelijk EDM en house. Uh, ja. Continu. Ja, en uh, de, uh, Mike, om even met jou kort door te nemen, wat staat ons voor februari wat betreft albums te wachten? Ik uh, zag net ook al Bastille voorbij ja, komen. Ik heb nu een lijst even erbij gepakt, dus er komt wel wat nieuwe muziek van de artiesten die ik ken. Uh, Mitski komt met een nieuw album, Al j um, Nou ja, goed, ik moet zeggen, ik weet niet wat voor albums het zijn. Ik, dit zijn ook artiesten die ik maar, echt maar één keer heb gehoord of zo. Big Thief <lacht> komt met een nieuw album, een beetje die indie uh, releases natuurlijk... Maar ook eh, bijvoorbeeld um, Ever Eleven. Lul, ik kan die naam nou uitspreken. Maar dat is van het ene nummer. Uh, Girlfriend geloof ik. Dat echt een massive hit was in 2010. Als het niet eerder was. Dus ja. nee, maar weg, echt grote albums. Kijk, we natuurlijk... Vorige maand hadden we ja. Dawn FM. Echt een grote release natuurlijk. Ja, goed album. En ja. nu zitten we eigenlijk een beetje ja, te wachten op het volgende. Het, het is niet echt... Ja, ik iets, zat inderdaad ook al te kijken in de voorbereiding op dit uh, kleine stukje dan wat er allemaal kwam, maar ik zag niet echt iets waarvan ik dacht, nou, en dus daarom kan ik voor mezelf eigenlijk alleen maar de tip geven, luister inderdaad het album van afgelopen maand dan FM van The Weeknd, want dat is gewoon echt top, zeker als je hem in de volgorde luistert van nummer 1 tot en met 13. Een tip voor de Apple Music subscribers onder ons, dat album is echt heel goed gemasterd in Dolby Atmos, dus als je Airpods hebt of een Dolby Atmos surround hebt. Zeker ja. een keer een kans geven. Echt heel gaaf gedaan. Ja, ik ben niet zo van Apple. Uh, Mirko, nog even ter afsluiting. Uh, wat ga jij met uh, muziek doen komende maand? Ja, als ik heel eerlijk ben. Uh, ik vind dat de meeste artiesten maar één, twee of drie goede nummers hebben hooguit. En die maken ze dan ook in de span van hun complete carrière. Dus ik kijk nergens okay. naar uit. Soms dan ontdek ik iets en dan denk ik wauw. En dan, dan ja. voeg ik het toe. Maar meer dan dat... Uh... Heb je Taylor Swift al eens gehoord? Uh, ja. Dat die, die, heeft, gehoord. die heeft best wel meer dan vier goede nummers. Dus dat vind jij. Is. Bijna dat alle is, nummers. Uh, heel, ja, ik persoonlijk, ja. heel persoonlijk. Maar ik moet even. even. Okay, ik ben oké. Okay, okay. okay. fan van, van Taylor Swift. Dus het Spijt ja. me. Okay. Maar helaas is niet mijn, uh, niet mijn... Nou ja, allemaal <laughs> verschillende smaken. Hè. We dragen weer bij aan de inclusiviteit en diversiteit. Gaan jullie eigenlijk een videoclip opnemen met C? Een dance videoclip? Ja, lijkt me wel leuk. Sanford at Beach House uh, remix is coming soon. En dan heb je ook van die audio waves, weet je wel, van die geluidsgolf. Ja, tuurlijk. Heel leuk. Tuurlijk, absoluut. Ja, Dit staat absoluut ja, ja. in onze... Ja, ja zeker. Prachtig. Zeker. Uh, over die muziek <laughs> gesproken, om nog even kort terug te blikken op januari, uh, heb ik een, uh, een flinke uh, muziek remix uh, achter elkaar gezet met de beste releases van de afgelopen maand. En zometeen hoor je wat allemaal te horen was.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 Me. I'm in West London this evening Giving me the feelings, no I'm not leaving Till I fly at L.A. next weekend, weekend. Perú, nah. nah Girl, I'd rather go find somewhere quiet You glow And I get lost here in your eyes I'm again, all be so Girl, you just capture my soul I'm again, I'll be so Maybe me wanna just take you home Peru. You call me up when you're in the room And make me say things I don't wanna say Though I'm sleeping with you I, I never forget her I never forget her All your drugs are in my room But, I never forget her I never forget her I never forget her touch that dial because like the song says you are out of time you're almost there but don't panic there's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance soon you'll be healed forgiven and refreshed free from all trauma pain guilt and shame you may even forget your own name but before you dwell in that house forever here's 30 minutes of easy listening to your time Dat was de muziek remix van januari. En de wat is er toch wel alsnog veel uitgebracht in die eerste maand van 2022. Ja, wat, en vandaag wat, nog. De Chainsmokers zijn niet meer. Ja, die, die zat er niet in dan inderdaad. Maar gaat het zeker luisteren. Het nummer High van de Chainsmokers is ook uitgebracht vandaag. Wat hoorde je allemaal in de remix? Nou, natuurlijk veel van The Weeknd met zijn album Dawn FM. Het nummer Out of Time en Take My Breath kwamen voorbij. Fireball DML en Ed Sheeran hebben samen een nummer uitgebracht die aan het begin te horen was. Peru heet die. Uh, sea Girls kwam ook met een nieuw nummer deze maand. Sleeping Without You. Tom Spice en Lydia Kloos met het nummer Torn. Uh, Armin van Buren en Sam Gray hebben samen een nummer uitgebracht. Human Touch. Lucas en Steve en Laura White kwamen met het nummer Set You Free. En afsluitend waar we zometeen ook weer een nummer van gaan horen. George Ezra met Anyone For You bracht deze maand ook nieuwe muziek uit. En aan de andere kant van de lijn, om even vooruit te kijken naar volgende maand, uh, hangt uh, Lucie. Uh, Goeie avond wederom. Ja hallo Jelmer, daar ben ik weer. En vertel, wat ga je doen? Nou, uh, ik, uh, ik heb de horoscoop voor deze periode, van 21 januari tot 19 februari en dat is dan de Waterman. En er zat er bij jou iemand in de studio die Waterman is. Ja, ja, ja Mike is dan. Waterman ja. op 11 uh, februari. Ja. Hoeveelste februari ben je jarig, Mike? Elfde. Elfde, je? Nou, dan uh, is deze horoscoop voor jou, okay. dus ik zou zeggen goed luisteren. Hè, want, zeker doen. Uh, heel interessant. <laughs> het eerste deel uh, van de maand heb je een goede fysieke gezondheid. Mede omdat je positief in het leven staat en je daardoor goed bij mensen bekend staat. De zon staat in een semi-sextiel met jouw teken... en geeft over het algemeen innerlijke harmonie en spirituele groei. Uranus, die nu retrograde beweegt... zal vanaf het begin van de maand zeer krachtige energie op je afsturen. Deze zorgt ervoor dat je minder behoudend bent... Je hebt waarschijnlijk wel emoties opgekropt en deze kunnen er nu sterker uitkomen. Je kunt daardoor een sterke drang hebben deze maand te doen wat je eerst niet wilde of durfde. Je kunt de remmen losgooien en er lekker voor gaan. Let op dat je dit niet overdrijft, omdat je dan dingen kunt doen die je eigenlijk niet wilt. Je bent namelijk eigenzinnig en eigenwijs, maar zal niet snel over je eigen grenzen gaan. Tot zover klopt het allemaal een beetje, Mike. Oh, ja, ja weet redelijk. <laughs> het kan een uh, prima tijd zijn... om talenten aan te scherpen... en nieuwe vaardigheden te verwerven. Je kunt dan ook veel contacten... met mensen aangaan... en bent ook zeer nieuwsgierig... naar hoe mensen denken... en wat ze willen. In de liefde... ben je zeer gracieus en subtiel. Wat de sleutel tot succes kan zijn... ...als het om de liefde gaat. Huh? Voor singles wordt echter aangeraden... ...niet te veel op avontuur te gaan... ...en je toch te richten op mensen... ...die het serieus in de romantiek meenemen. Okay. Huh? Ja, dat is een goede raad. Ook is het geen maand om grote financiële investeringen aan te gaan. Januari is wel geschikt voor intellectueel werk... ...en zakelijke communicatie. Uh, je hebt wel veel eisen en wensen... ...maar beter leg je de lat niet te hoog omdat de retrograde Venus en Mercurius dan nog wel eens storend kunnen werken. Hm. Wees okay. ongerecht en tracht bij alles wat je doet evenwicht te bewaren... tussen het samenwerken en jouw zelfstandigheid. Houd tot en met het midden van de maand extra controle over jezelf... door een evenwicht te vinden tussen jouw strikte normen en waarden... en eigenzinnigheid om vrijheid op te zoeken. De nieuwe maand van de tweede... Brengt rust, maar geeft tegelijk veel kracht om orde in je leven te scheppen. Gebruik deze energie hier dan ook vol. Nou, wat goed. Dat was ik. Hij klonk heel positief op. Een uh, ja. heel optimistische uh, maand ga je tegemoet, Dat is denk mooi. ik, uh, ja. Mike. En uh, daarmee alle watermannen. Uh, ja. Lucy, zou je de luisteraars nog voor de komende maand ook zelf nog wat willen meegeven? Uh, ja, uh, alles is weer open. Geniet van, uh, van alles wat er weer mag en wat er weer kan. Doe voorzichtig. Hou anderhalve meter afstand. Ja. Uh, alle, alle dingen die niet mogen. Maar goed, geniet wel van alles wat, uh, wat, uh, wat zand voor te bieden heeft. Lekker naar het strand. Lekker naar de duinen. Lekker het terrasje pakken. Ja. Doe gewoon lekker. Het, lekker het, het lekkerder van nemen, zoals de horoscoop voor de watermannen ook zei... Voor Precies. De, dit jaar. En uh, dankjewel Lucie voor je bijdrage in uh, deze uitzending ook uh, weer. En uh, we spreken je volgende maand weer met dan weer een nieuwe voorspelling en ook een uh, ja. heerlijk recept. Ja, ga ik allemaal voor je regelen. ga ik allemaal opzoeken en ik ga ook een hele leuke horoscoop voor je opzoeken. Oké, okay. dan uh, zonder aardappel of... Uh... Zonder haar, zeg Dat is goed, hè. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou goed, uh, fijne avond nog, Lucy. Fijn weekend. Ja, en uh, jullie ook nog veel plezier. Ja, Tot volgende maand. Ja. Doei, doei. Fijn avond. Doei. my in paradise whenever I'm with you. on.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 If the feels like paradise running through your bloody veins You know it's head heading your way My time My time My time Well it's a never ending Helter Skelter We'll be out Whatever the weather My heart My boom boom Heart it's a beat and it's a thumping And I'm alive I know you've heard it from those other This time, between, dream, it's all in that I feel it met Paradise uit een al van alweer een aantal jaar geleden. En uh, aan het einde van de uitzending nemen we altijd even door... of nou ja, altijd, het is de eerste uitzending... maar nemen we aan het einde even de agenda door. Voor uh, komende maand, wat er allemaal te doen is of te zien... Nou ja, misschien vindt Mike dit ook wel leuk. Er komt een nieuwe Matrix film. Althans, die draait nu al aan die bioscoop. Maar kunnen we er nu vanaf nu pas echt van gaan genieten. Ja, hij draaide net voor de lockdown. Maar toen denk ik, ik ga toch naar Spider-Man. Maar, maar ik ga alles, alles goed is nu woensdag. Dus daar heb ik wel zin in. De Matrix Resurrections is uh, vanaf nu te zien. En uh, qua series en films uh, op Netflix is er een tweede deel van Tall Girl te zien. Tall Girl 2. Vanaf 11 februari dus uh, te zien bij de streamingdienst. En ja, de events zijn nog niet echt gepland voor Zandvoort en de omgeving de komende uh, maand. Maar nog even terug te komen op Zandvoort kiest. Uh, we kunnen er geen genoeg uh, promotie voor maken. Uh, in aanloop naar het lijsttrekkersdebat worden er namelijk ook nog een drietal debatten georganiseerd uh, op een thema. Zoals eerder al gezegd het jongerendebat op vrijdag 18 februari. Een dag eerder het economisch debat en er wordt ergens ook nog een sportdebat uh, op de planning uh, gezet. En dan uh, even kijken, dan gaan we nu over naar het volgende. Namelijk het weer. En uh, een van jullie gaat het voorlezen. Ik ben even kwijt wie dat ook weer is. Ja, um, wie doet het? Dat nou. jij het ging doen, ik uh, het weer, Mike. Oké, okay, ik okay. moet ik het weer voorlezen. Jammer okay. dat het ja, Jij moet het weer voorlezen. Dit is niet mijn voorspelling. Dit heeft jammer getypt. Nou, oh, dit is gewoon... Ja, oké, okay, ga okay. maar. Ja. Voorlopig staan de winterzijnen van februari op rood. Het blijft wisselvallig, maar de kans op zacht weer is groot en het kan zelfs nog wat zachter worden dan in januari met een maxima die vaker boven de 10 graden uitkomt. De verwachting is dan ook dat het weer zacht blijft. De kans op wintersweer weer is heel klein. Dat betekent niet dat het helemaal niet kan sneeuwen of koud wordt, want ook tijdens de zachte weken kan er wel eens een dagje met winterse buien of een koude vriesnacht voorkomen. Nou, wat goed. We kunnen in ieder geval niet uh, schaatsen en uh, dat soort dingen. Helaas zit dat er dit jaar niet in. Ja, voor een de een hele zachte winter. Het is echt voor, trief ja, woorden gewoon. Voor februari. Laat even weten hoe uh, Weerman Mike uh, voor jou uh, beviel. En dan uh, maken we volgende maand de keuze of hij terugkeert of niet. Okay. Uh, <laughs> dank jullie wel. Uh, de M&M's moeten we dat dan even zo noemen. Tot ja. volgende maand. Tot en met uh, februari. Dan gaan we weer even vooruitkijken naar maart. En terugblikken op die toch altijd wat... Korte februari maand, dankjewel, dankjewel voor het luisteren ook. En dan gaan we zo meteen over naar, een, uh, naar het programma See It hier op uh, ZFM Zandvoort. Met uh, lekkere remixes en wat uh, house muziek. Dus Mickey, misschien kan je nog even blijven hangen. Lekker We sluiten af met het nummer van uh, Shows. Uh, Love Tonight hier op ZFM Zandvoort. Tot de volgende keer maar weer.